Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Rond deze tijd worden de stem voor de Spaanse premier Rajoy. het moment om met een eerste reactie te komen op de gebeurtenissen van vandaag. Over ongeveer een kwartier zal hij een toespraak houden, heeft de regering aangekondigd. De door de rechter verboden volksraadpleging is buitengewoon gewelddadig verlopen. De politie sloot stembureaus en nam stembiljetten in beslag. Wie ze in de weg liep werd met harde hand verjaagd. Zeker 460 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Enkele zouden er slecht aan toe zijn. De man die in Marseille twee vrouwen doodstak... was een bekende van de politie, meldde Franse media. Of het gaat om een terroristische daad wordt volgens de regering nog onderzocht. De man zou tijdens een aanval Allahu Akbar geroepen hebben... De vrouwen werden met een mes aangevallen op het grootste station van Marseille. Volgens politiebronnen waren zij 17 en 20 jaar oud. De dader werd door antiterreureenheden van het leger doodgeschoten. Het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft ruim 60 miljoen euro nodig... voor noodhulp aan de Rohingya, die Myanmar zijn ontvlucht... Volgens de organisatie kunnen de vluchtelingen daarmee in het komende half jaar voorzien worden in hun eerste levensbehoeften. Om de crisis helemaal te bezweren heeft de VN eigen zeggen meer nodig, 170 miljoen. En de Nederlandse volleybalvrouwen hebben verloren in de finale van het Europees kampioenschap. De Servische vrouwen waren in Azerbeidzjan met 3-1 te sterk. Ook op het vorige EK pakte Nederland zilver, toen ging de titel naar Rusland. Het weer vanuit het westen breidt de regen zich uit. Vannacht trekt hij weer grote weg. Morgen eerst in het oosten nog wat regen, later verspreid buien en soms ook zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NLK. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. is van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit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 Van hem gaan we luisteren naar de nocturne nummer 5 in Fies Majeur. Daar was die man ook gek op in die toonsoorten met heel veel kruisen en mollen. Opens 15 nummer 2, dat is hem. En het wordt gespeeld door Fazil C.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 Yeah.